Een BST radiofeuilleton naar de gelijknamige roman van Jeff Gerards. d 9 Maandag 16 juli 1990 Velge en kolonel Paquet Wisselen in een kantoor van de generaal Staf in Brussel Van gedachte omtrent drie koltmoorden Kolonel Paquet heeft zo pas uit Mainz Het rapport van de autopsie Op het lijk van generaal Welkenraad ontvangen Het schot werd duidelijk afgevuurd Door de hand van de generaal Bovendien blijkt uit een onderzoek dat het schaamhaar uit het bed van Hélène Leblanc toebehoort aan de generaal. Wat de kolonel betreft is de toestand nu glashelder. De generaal doodde eerst Leblanc en schouwbroeken en pleegde daarna zelfmoord. Hij wil hier niet van afwijken. Tot Willy hem informeert over de andere loop op de revolver die naast de generaal gevonden werd. Deze behoort volgens Lidlfons oorspronkelijk niet tot het wapen. En de hulsen die erin zitten werden afgevuurd met een ander wapen maar door dezelfde loop. Dus moord. De kolonel schrikt op. In dat geval moeten de bevindingen van Little Fons bevestigd worden door een andere wapendeskundige. Baudry uit Luik, de beste in België. Maquet wordt neidig. Hij verwerkt moeilijk deze professionele overwinning door een ondergeschikte. Maar hij beheerst zich en geeft even professioneel de opdracht voor de wapenexpertise. En dan is er nog nieuws voor Velge. De minister heeft eergisteren zijn benoeming tot majoor bekrachtigd. Na de gebruikelijke felicitaties door de korpsoverste en de onvermijdelijke champagne die op zo'n benoeming volgt, keert hij terug naar Gent voor een briefing met Boel en Borry. Eerst is Mark Borry aan het woord. Hij heeft uitgezocht of de brief die Edmond Schouwbroeken aan Hélène Blanc liet bezorgen, om deze ervan te overtuigen haar relatie met zijn homofiele vriend Albert te verbreken, al dan niet bij een deurwaarder in bewaring werd gegeven en op een afgesproken dag werd gepost. Negatief, zegt Borry. Primo, de envelop bevat geen vingerafdrukken van de postbode van Sint Maarten Slaten. Secundo, de postbode herinnert zich niets van zo'n brief. En tertio, geen enkele deurwaarder uit het Gentse, werd met zo'n opdracht belast. Velge begint meer en meer te geloven dat de dader hen of een hersenspoeling wil toedienen, zoals hij al eerder dacht, of een beetje getikt is. Boel woonde de adoptie van Schouwbroek bij. Zelfde bevindingen als bij Hélène Leblanc. Met dit verschil dat schouwbroeken sperma in zijn endeldarm had, dat er nota bene pas na de moord werd ingebracht. En er is nog nieuws. Irma, de huishoudster van de generaal, werd vanmorgen dood aangetroffen in haar huis. Doodsoorzaak hartverlamming. Boel en Bory verdwijnen. Velge belt pakket. Hij vermeent dat de wapenexpertise van Little Fons klopt, dus de generaal werd inderdaad vermoord. Voorts vraagt die assistentie van een brandkastexpert om in de villa van de generaal twee kamers, een bijgebouw en een safe open te maken. Sanderendaars verschijnt een Duits slotenspecialist die in een mum van tijd de twee kamers en de deur van de remise opent. Rest nog de safe. Als de facteur deze envelop bij de Blanc in de bus heeft gestoken... dan zouden er normaal vingerafdrukken van hem op moeten te vinden zijn. En die zijn er dus niet op te vinden. Nee, nee. Ja, sommige brievenbestellers hebben zoveel fijn papierstof... tussen de poriën van de vingertoppen... door het voortdurend manipuleren van die enveloppen... Hm? dat ze na een dag praktisch geen vingerafdrukken meer achterlaten. Juist, ja. Dat heeft men toevallig in de States ontdekt tijdens het onderzoek van die fameuze Son of Sam-zaak in New York. Hij schreef scheldbrief naar de politie en op de enveloppen stonden globaal alleen de afdrukken van de postbode die de brief had bezorgd. De politie dacht dus dat Son of Sam handschoenen gebruikte, want op de brieven stonden even min afdrukken. Nee, nee. Hij was gewoon sorteerder in een centraal postkantoor. Ja, en er is uh, nog een tweede factor... In hm. welke mate is de man in kwestie een Zweedse kreter? Wel nu, ik kan u verzekeren dat de postbode van Sint-Martha Slaten... bij een temperatuur van 30 graden... meer dan voldoende zweet. Hm. de conscience hebben we zijn afdrukken genomen... nadat hij normaal zijn rond had gedaan. Droog, op papier. Dus in dezelfde omstandigheden als toen hij verleden zaterdag... Ja, en wat was, is uw conclusie? Dat de brief niet door de postbode van Sint-Martha Slaten werd aangeraakt. Juist... En herinnert hij zich of hij de brief in kwestie heeft besteld? We hebben hem ondervraagd. hij herinnert zich niets. Maar dat is normaal, denk ik. En ook niet nadat hij wist dat Le Blanc werd vermoord? Postboden zijn de meest nieuwsgierige individuen die ik ken. Een discrete postbode is even courant als een witte merel. Ja, wij <laughs> hebben hetzelfde gedacht, majoor. We hebben hem een beetje gepusht, maar hij herinnert zich niets. En een ander detail, op zaterdag haast hij zich altijd extra... ...om zo gauw mogelijk op weekend te vertrekken. Tweede opdracht, het uh, handschrift. We hebben stalen van het handschrift kunnen recupereren tijdens de huiszoeking. We hebben een expert kapuins genomen. Ja, hij is duur, maar betrouwbaar. Al na twee uur had hij geen enkele twijfel meer. Schouwbroeken heeft de brief en de envelop geschreven. ja, ja, ja, ja. ja. En wat is het resultaat bij de 26 gerechtsdeurwaarders? Niemand is de laatste maand in Gent en omgeving bij een deurwaarder geweest... Mm -hmm. om een brief op een bepaalde datum te doen posten. Mm -hmm. Ja, gebeurt niet zo dikwijls. Er was zoiets, wordt altijd een pv gemaakt. Ik heb er nog over nagedacht. Oh ja? Een deurwaarder is niet zo getikt dat hij zijn job gaat riskeren door iets illegaals te doen. Zelfs tegen een fixe betaling. Je daar een gesprek daarom belangrijk woord uit, Guido. Huh? Meer en meer begin ik ervan overtuigd te raken dat onze gast een beetje getikt is. We zouden misschien moeten leren denken zoals hij. Maar dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk. Uh, ik heb uh, nog iets gevonden, major. Aha. Kijk naar de envelop. ja. Door behandeling met zwart magnetisch poeder heb ik gevonden dat het hier en daar bleef hangen op een zuiver afgetekend rechthoekig vlak van 5 bij 4 centimeter mm -hmm. met afgeronde hoeken. Ja. Par acquis de conscience heb ik twee willekeurige enveloppen uit het stapeltje dat we in zijn huis hebben gevonden genomen op dezelfde manier behandeld. Geen spoor van een rechthoek. De paarse vingerafdrukken van schouwbroeken zijn bijna even duidelijk als de duim op de koot. Dat kan moeilijk een toeval zijn. Hè? Is het autopsie er al? Nee, nee, maar ik heb de autopsie bijgewoond. Ah, proficiat. Ja, ik weet dat je daar niet weg te slaan bent. <lacht> ja, en vertel eens wat je allemaal gezien hebt. Hetzelfde als bij Leblanc. <lacht> maar met één verschil. Ja, één verschil maar. <lacht> ja, ja, dat hij sperma in zijn endeldarm had. Hoe? Had hij dan niet alles laten lopen? Ja, maar het sperma is er daarna ingebracht. Ah... En zijn ze daar absoluut zeker van? Ik heb met Noreni gesproken en ik ben recht naar professor Moerbank gegaan. Ja, die was in het gebouw examens aan het afnemen. Hij heeft een plausibele uitleg gegeven. Schouwbroeken heeft waarschijnlijk alles van grote schrik laten lopen. Uh. Nou, als iemand erop van een geladen volver tegen uw schedel drukt, valt dat meer voor... Ik zou verminderen die broek doen. En na het schot werd het sperma erin gebracht. Want de enzymeproef wees op afwezigheid van vitale reactie. Hmm. En kon de bloedgroep door middel van het sperma worden bepaald? Het sperma was... Uh, ...van bij wijze van spreken uh, te oud, majoor. Ah. Oh. En de bloedgroep van schouwbroeken? Ah, resusfactor positief. De info zit in Argus. Uh -huh. Het ventje heeft in de bak gezeten. Hij is bovendien secretor. Ah, oh. Ogenblik, ja. Zo. En kunt u de bloedgroep bepalen met het speeksel van de gast... die die postzegel op deze envelop heeft geplakt? Ja, geen probleem, maar wordt, mm -hmm. wordt gedaan. Ja. Is er nog nieuws uit de buurt van Medelbeke? Nee, niemand heeft de schot gehoord. Niemand heeft iets abnormaals opgemerkt. Schouwbroeken trok vanwege de hitte de rolluiken niet omhoog. Hij ontving zelden of nooit bezoek. <kwijnt> Kwam alleen buiten om boodschappen te doen. Ja. Leed nog altijd onder zijn vroege verblijf in de gevangenis. Woonde al twintig jaar in het huisje dat zijn eigendom was. Hield het zelfs gewoon. Bracht wekelijks een bezoek aan zijn zuster in Genbrugge en aan zijn oude moeder van 89, in een gesticht verhaal vandaag. Mm -hmm. De zuster had niks dan lieve woorden. Wist van geen heren bezoek af. De moeder hebben we met rust gelaten, want ze weet zelfs niet dat haar zoon dood is. Mm -hmm. De vroegere directeur van zijn school had niets dan lof. Tot nu toe geen spoor van vast homoseksueel contact. De naam Albert zegt niemand iets. Huh. Een van onze mannen zit op surveillance in het huis. Maar tot nu toe geen telefoon. Alleen elke morgen het laatste nieuws in de bus. Ik huh. vraag me af wat dit jij aan nou zo'n indiek had. Ik zal hem straks eens vragen. Nog nooit heb ik zo'n mysterieuze zaak meegemaakt. Kwam de bakker ook aan huis? Ja, ik weet wat u bedoelt, uh, majoor. Ja, ja. Ik ben intussen te weten gekomen wat de oorzaak is van die broodkruimers... die in het haar om de ingangspoort plakten en van de stukjes korst op het kussen. Als ge het geluid van een schot wilt dempen... dan neemt ge een vers boerenbrood... gehouden tussen de loop en het hoofd en geschiet. Hmm. Chapeau voor onze slimme vriend. In korte tijd hebben we al twee trucjes van hem geleerd. Teefjes, pispuiten om speurhonden een kopslot te maken... en een brood gebruiken als geluiddemper. Ja, ik heb dat toevallig gelezen in een artikel van uh, uh, Jim Carmichael... in het tijdschrift Outdoor Life. Misschien is de moordenaar op dat tijdschrift geabonneerd. Dat is goed gezien. Bezorg mij een lijst van de Belgische abonnees. Ah. Zeg Mark, wat is samen? Welke bruikbare vingerafdrukken werden er op de envelop gevonden? Uh... Alleen die van schouwbroeken. Ja. Zoals bijna altijd op de achterkant die dichtgeplakt wordt. Van mm -hmm. enfin, daar drukken ze het hardst. Ja, ja. Het zijn goede afdrukken met een sterke zuurgraad. Het is misschien wel een aanwijzing dat uh, schouwbroeken nerveus was. Oh, oh. Plus enkele onidentifieerbare fragmenten. En geen van de mannen van de mobiele groep die ermee rondgereden hebben? Nee. Uh, gelukkig niet. Mm -hmm. Dankzij eerste wachtminister van Gold. Ja, die is haakjes een prima element is. Ah, goed. Hij gebruikte grummyhandschoenen, stak de interessante briefwisseling in een envelop... die hij dichtgeplakt naar de groendreef stuurde. Uitstekend. De brief is dus zogenaamd door een gerechtsdeurwaarder gepost, Door de sorteermachine van Gent-Sint-Pieters gegaan... in latem getrieerd, verzameld en door de postbode bezorgd bij de Blanc. Dat is zonder vingerafdrukken niet mogelijk. Wat is dus de algemene conclusie, Mark? Ja. Ja, maar... Mag ik er nog nadenken, majoor? Is het probleem zo moeilijk? Geen enkel probleem is gemakkelijk, major. Ja, ja goed dan. Weet gij het nieuws al van generaal welke raad? Ja. ja, we hebben het in de gazette gelezen. Ja, ja. Het staat ook op het bord beneden in de gang. Ja. Maar weet gij ook het andere nieuws? Nee. Zijn huishoudster hebben ze om negen uur vanmorgen dood in haar huis aangetroffen. Hartverlamming. Ja. Nee. Huh. Uh, misschien is het mensje verschoten van de plotse dood van haar patroon. Dat gebeurt wel meer. En is er al iets geregeld voor de begrafenis van de generaal? Nee. Nog iets anders? Ja. Morgen wordt Hélène Leblanc Melvuur elf uur in laat hem begraven. Blijkt de opdracht geldig om alles met Minox beter te fotograferen? Heb ik soms een tegenorder gegeven? Nee. Wel dat. Maar sommige dingen hoor ik graag nog eens bevestigen. Ja, ja, ja. ja. Goed. Goed uh, Mark... Dag, majoor. Ja, Dag, hier dan. Paco, dit is Paquito, over. Uh, Paquito, dit is Paco. Uh, volgende invoer is de beschikking. Uh, ten eerste, uh, vingerafdruk op wapen klopt met de duim van de sabre. ...vingerafdrukken op champagneglas via Le plan kloppen met die van Sabra. En ten derde, tweede expertise, wapen identiek en eerste expertise. Roger. Mag ik conclusies trekken uit een derde en tot het uiterste gaan? Affirmatief. Bijkomende vraag. Affirmatief. Vraag een beëdigde brandkast-expert om in residentie Sabra twee kamers... ...een bijgebouw met heel slot plus een safe met letterslot open te maken. Uh, affirmatief. Weet u dat de huishoudster van Sabra vanmorgen om negen uur... dood in haar huis werd aangetroffen? Uh, negatief. Uh, hoe, hoe weet u dat? Via mijn eerste assistent. Ongevraagd. Hoe is hij aan die info gekomen? Ik heb niet aangedrongen. Moet ik gevolg geven? Uh, affirmatief, maar uiterst die Hou op de hoogte. Bijkomende uh, info. Uitvaart Sabra op uitdrukkelijk verzoek van de familie strikt eenvoudig. Geen bloemen of kansen. Geen delegatie van het korps. Datum 20 juli. Crematie in om drie uur. So, here it is. Uh -huh. sie können hinein. Vielen Dank. Bitte. Und jetzt noch eine Seife, nicht? Ja, kommen mhm. Sie mal mit. Ja. 7. oben in het slaapzimmer. Ah oh ja, eerst maar nageschauen. Huh? Ja, wat denn? Ja, nageschauen voor het materiaal dat ik ga. Ach ja, goed, ja, ja, ja, kan. Stinkt hier. Machs Fenster offen. Gut. So. Und nochmal schauen. Hm. Na ja. Ich merke schon. Na, ich hole meine Sachen. Ne? Ja, brauchen Sie keine Hilfe? Nee, nee, mache ich alleine schon. Gibt's hier 220 Volt? Ik geloof het. Ik Brauchen Sie die Code? Ja, bitte. Jawohl. Vielen Dank. Ich bin fertig. Alles gezeichnet. door dus. Revolverpatronen. Punt 38 special. Norma jacketed semi-wattcutter. 158 grain. Ja, Kopero kop. koper huls. Dichtingsvernis. donker paars. Die van de huls zijn in de trommel van de Colt was rood. 10 dozen van 50 patronen. En deze doos ontbreken er 12. Wil je niet interpreteren? B-O-U-W. Bouw. Bouw de wijn welke raad? Ja, ja, ja, natuurlijk. Geheime safecodes. Initialen van geliefde personen, natuurlijk, natuurlijk. Ja, en in die map. Albert, Leopold, Hortense, Welkenraad, geboren te Gent op 21 maart 1924. 1948 onderluitenant, 1950 luitenant, 1956 kapitein S.B.H. 1960 kapitein commandant S.B.H. 1961 majoor S.B.H. 1966 luitenant kolonel S.B.H. 1969 kolonel S.B.H. 1977 generaal majoor, 1981 luitenant-generaal. Verder, man. Verleden week leefde de generaal nog. En misschien lag Helene Leblanc... verleden week in haar tuin... bloot de zonnebaden. Ah. Iemand als generaal welkeraat... die kan geen zelfmoord gepleegd hebben. Er staat de officiële papieren van Boudewijn, van zijn zoon. 1979, onderluitenant. 1980, luitenant. 1986, kapitein. 1990, kapitein, commandant, net zoals ik. Ja. Dus Boudewijn in 1979 was nog een onderluitenantje... van een korps waarvan zijn vader chef was. En in 82, toen zijn vader een grote baas werd, was hij luitenant. Maar waarom liggen die papieren van Boudewijn in de safe van zijn vader? Zo, ik kan alles verder systematisch afwerken. Eerst de huiszoeking, dan de huishoudster. En daarna contact opnemen met directie operaties. Ja, het labo met Mark Borry. Ik heb Major Velgen aan de lijn voor u. Goed, verbind maar door. Mark, Velgen hier. Goedemiddag, Major. Heb je nieuws? Ja, Major, ik heb alles op papier gezet. Moet ik het dicteren? Nee, nee, ik kom onmiddellijk langs. Oké, okay, tot uw orders, Major. Tot zo dadelijk. Dag, Major. Nieuws over de bloedgroep van de postzegel? Ja, ja, majoor. Non-secretor. Aha. Was schouwbroeken niet een secretor? Correct, majoor. De eerste fout die de dader gemaakt heeft. Plus nog een tweede. Aha. Je hebt dus een conclusie. Ik denk het wel, majoor. Ik mm -hmm. heb alles schematisch op papier gezet. Heeft u iets om uh, te noteren? Nee. Ja ja, ja, ja, ja. begin maar. Wel, uh, ik heb gemakkelijkheidshalve gewerkt met elf punten. Mm -hmm. Ten eerste, op woensdag 11 juli, na de middag, begeeft de dader zich naar het huis schouwbroeken. Twee, hij slaagt er op de een of andere manier in schouwbroeken die brief te doen schrijven. Schouwbroeken moet ook het adres van Leblanc op een envelop schrijven. Drie, de dader geeft een andere envelop aan schouwbroeken, dwingt hem de brief erin te steken en de envelop dicht te plakken. De drie perfecte vingerafdrukken zijn een droom. Rechter, wijs, middel en ringvinger. Komt niet gauw voor. Mm -hmm. De envelop, een zelfklever, werd één keer dichtgeplakt. Dat is microscopisch vastgesteld. Mm -hmm. Guido heeft de envelop gelukkig van bovenop gesneden. Goed. Vier dan. De dader dwingt schouwbroeken zich uit te kleden en op het bed te gaan liggen. Vijf. Schouwbroeken laat, met de permissie gezegd, alles lopen. Mm -hmm. Zes. De dader houdt het brood tegen het hoofd van schouwbroeken en schiet hem dood. 7. De data brengt op de een of andere manier sperma in de endeldarm van schouwbroeken. Waarom op de een of andere manier? Ach, wel, ik druk u me voorzichtig uit, majoor. Omdat ik er nog altijd niet goed bij kan dat iemand in staat is dat op de meest voor de hand liggende manier te doen. <lacht> <lacht> niet sentimenteel worden, dat leidt af. Maar die houding siert je. Ga voor. Goed, achter. dan. Hij steekt gaten in de rug van schouwbroeken. 9. Mm -hmm. Hij doet handschoenen aan en plakt een rechthoekige sticker op de envelop... met vingerafdrukken van schouwbroeken... en maakt hiermee zijn eerste kapitale fout. Mm -hmm. Tweede fout. Hij plakt er met speeksel een postzegel op. Waarom weet ik niet. Hij had alle kans om dat door schouwbroeken te laten doen. Maar bij wijze van spreken was dat toen te laat. Misschien had schouwbroeken er geen in huis... want we hebben geen enkele postzegel gevonden tijdens de huiszoeking. Tien dan. De tweede fout brengt onherroepelijk de derde mee. Hij schrijft zijn eigen adres op de sticker. Post de brief ergens in Gent op 12 juli. De brief wordt om 16 uur in het sorteerkantoor van Sint-Pieters afgestempeld. En arriveert bij hem thuis op 13 juli. Juist. Met enkele vingerafdrukfragmenten van zijn postboten die we niet kennen. Mm -hmm. Hij heeft nu een afgestempelde envelop, maar niet het juiste adres. Dus hij trekt voorzichtig de sticker eraf. Bolst perfect het adres nadat Schouwbroeken op de andere envelop heeft geschreven. U weet nog wel, die Ja, ja, ja. Hij... ja, ja, ja. Ga maar verder, ga maar verder. Goed, elf dan. In de nacht van vrijdag op zaterdag begeeft de dader zich naar de eikeldreef in Latem... en laat de brief zachtjes in de bus van de Blanc glijden. Terwijl onze eerste wachtmeester op ongeveer 20 meter vandaan van een welverdiende nachtrust geniet. Mm -hmm. Dat is de enige plausibele uitleg voor de totale afwezigheid van afdrukken van andere personen... dan die van schouwbroeken en de onbekende postbode. Ja. En dat legt ook de abnormaal lange tijd van twee dagen uit... die de brief nodig had om van Gent naar Latem te komen. De enige open vraag is volgens mij nu... waarom heeft de dader in godsnaam al die moeite gedaan? Hm? Waarom heeft hij schouwbroeken het adres niet laten schrijven? Ja, dat stomme etiket heeft hem eigenlijk verraden. Als we dat te weten komen... dan komen we misschien achter het motief van de twee moorden. <tieden> Het beste zou natuurlijk zijn dat we die Albert vinden. Hij is, om zo te zeggen, de enige die ons kan helpen. Je bent zo ironisch vandaag. Altijd als ik een zaak serieus neem, majoor. Uw uitleg is plausibel en bovendien schitterend, Mark Proficiat. Ik heb mijn best gedaan, majoor. Niet doen zoals stomme studenten die het altijd als een argument gebruiken... om zich te excuseren omdat ze gezakt zijn. Ik vind het een solied stuk hersenwerk. Heb je die originele envelop en de brief in het laboratorium? Nee, uh, Guido heeft die. Mm -hmm. Zorg dat de envelop en de brief op mijn bureau komen. Mm. Ik heb de stukken nodig voor de briefing op directieoperaties. Dat doe ik, Major. Nog iets anders? Ik denk het niet, Major. Goed. Mark, tot ziens. Tot uw orders, Major. Enfin.